Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Dit is Ewald Jong met het NOS-journaal. De concurrentiepositie van Nederland is het afgelopen jaar verbeterd. Dat blijkt uit de jaarlijkse top 10 van het World Economic Forum. Vorig jaar stond Nederland op de 10e plaats en nu op de 8e. De stijging is veroorzaakt door de lage werkloosheid en de verbeterde infrastructuur. Ook is het begrotingstekort van Nederland klein in vergelijking met andere landen. Zwitserland is net als vorig jaar het land met de beste concurrentiepositie. Concurrentie tussen ziekenhuizen heeft niet geleid tot betere zorg voor patiënten. Dat concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau. Wel komen ziekenhuizen sneller tot diagnoses en verloopt de planning van de operaties beter. Volgens de onderzoekers zijn ziekenhuizen zich eerst gaan richten op kostenbesparingen, omdat dat het gemakkelijkste is. Mogelijk dat het effect op de kwaliteit van de zorg later alsnog zichtbaar wordt. Demissionair minister Donner wil dat de Tweede Kamer dit najaar een besluit neemt over de verhoging van de AOW-leeftijd. Donner zegt dat er haast mee moet worden gemaakt om de nood van de pensioenfondsen te verlichten. Gisteren werd bekend dat grote pensioenfondsen in 2012 mogelijk de pensioenen moeten verlagen. Als oude leeftijd omhoog gaat, hoeven er minder pensioenen te worden uitbetaald. De Amerikaanse overheid heeft zijn ambassades opgedragen zich voor te bereiden op anti-Amerikaans geweld. De VS houdt er rekening mee dat de aangekondigde Koranverbranding in Florida leidt tot gewelddadige protesten. Een dominee wil op 11 september Korans verbranden op het grasveld van zijn kerk. Hij negeert oproepen om van de Koranverbranding af te zien. In de Amerikaanse staat Colorado zoekt de brandweer naar acht mensen die niet voor een grote natuurbrand zijn gevlucht. Tot nu toe zijn ruim 130 huizen door de brand verwoest. Duizenden bewoners hebben het gebied verlaten. Door de harde wind verspreidt het vuur zich snel. In Colorado is de noodtoestand van kracht. Brandweerlieden uit andere staten helpen met het bestrijden van de brand. Het weer, vrij veel buien met nauwelijks zon. Het wordt vanmiddag 18 graden. De komende dagen droger en wat hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Goedemorgen, Zandvoort. Ja, tweede uur van deze Goedemorgen, Zandvoort. Uh, we gaan uh, praten straks met Gijs de Rode, de fractievoorzitter van CDA. Geplaagd CDA zou ik bijna willen zeggen. Maar goed, nou, dan, ja, dan heb ik het ik, over het landelijke CDA. Maar goed, daar wil ik toch even toch wel iets van hem ontfutselen. Ik vind dat hij hier toch als een toerist bij zit. Ja! Voor de broek en slippers. Ja. Ja? Ja, het is ja, precies. Nee. Is het mooi weer? Ja, het is toch hartstikke is mooi, prachtig, weer. mooi weer. Ja. Maar we gaan het hebben ah, over parkeren met Gijs. Wat dat, dat, is, dat is zo direct. Uh, dan uh, hebben we natuurlijk het uh, seizoen jazz. Interessant voor dat van start gaat met Hans Rijmers, die daar het een en ander over gaat vertellen. Ik ben nu al bang dat we weer niet genoeg tijd hebben. Jawel. En het <laughs> laatste onderwerp is Mike koppel voor de jeugddienst Maar ja, eerst. Eerst muziek. Wat ga je doen, Gijs? Sergejant, moet buiten dienst. Sonneveld uh, gooit iets over tafel. Uh, can you feel it trouwens van de The Jacksons? Uh, 10 over 11. Gijs... De Rode, fractievoorzitter van CDA. Ik zou bijna zeggen: een beetje. Ja, als ik naar het landelijke uh, kijk. dan zie ik toch ook het een en ander gebeuren. Ik wil toch die vraag stellen. Hoe heb jij daar als CDA tegenaan staan kijken? Want dat wil ik toch wel eens even weten. Ja, eh, goedemorgen. Goedem Goedem uh, goedemorgen, ja, goedemorgen, allemaal. Ja, netjes. Nee, uh, typisch een CDA. Die nee, zegt dat hoe dan, heb ja. je daar tegenaan gekeken? Ja. Het was natuurlijk. Uh, nou, comedycapers, zeg maar dan even iets in het groot. Ja. Uh, meneer Klink, die een brief schrijft die uitlekt wat ik ook dat dan ook kwalijk hè, dus Je ziet dat er dus ergens in de, dat het niet heel zuiver gespeeld wordt. Mm -hmm. En dan gisteren dat Wilders uitgerekend dus eigenlijk de stekker eruit trekt terwijl meneer Rutte vertrouwen heeft, terwijl meneer Verhagen vertrouwen heeft dat er goed gesproken is in de fractie en dat de PVV zegt: wij hebben geen vertrouwen in het CDA, terwijl zij, een meneer Brinkman in hun fractie hebben zitten die ook soms Soms vaak buiten de standpunten van de PVV uh, springt. Ja. Dan vind ik het dus gek als je zo graag wil regeren. Je, je wil meedoen in de regering. Dat, je zegt, dat die andere partijen zeggen wij hebben vertrouwen. En dan PVV geen vertrouwen. Dan lijkt het, dan riekt het ernaar. Ja. Dat die vanaf het begin af aan al niet mee. Wilders zei uh, en die spitste zich toe op drie dissidente CDA's. Nee want die... die dat is, dat is een gepasseerd station. Ja. Er is uh, vrijdag, uh, donderdag nacht ja. gezegd, wij zijn één fractie. Ja. En wij spreken met dezelfde mond. We vervangen alleen meneer Klink en we zijn één fractie. Dus, maar was meneer Wilders was toch ook een dissident binnen de VVD? Oh ja, dat was ik bijna Ach, vergeten. Ja, ja. Hoe is hij ook alweer uh, PVV gestart? Hè? Maar hij mocht ook, want we moeten iets zeggen, we moeten iets beloven. Dat wilde hij ook nooit. Ja. Maar ah, goed, parkeren is, gaan we het over hebben. Juist, want er is natuurlijk door beide partijen niet uh, helemaal uh, zuiver gespeeld. Want lekken gaat, gebeurt niet zomaar. Nee. En laten we het daar maar even bij houden. Is dit uh, ook uitgelekt trouwens? Ja, is het is een ook uh, uitgelekt. Wat nu al voor de tweede keer de hele tafel heen en weer gaat. Er is een pamflet uitgelekt en ik doe daar een paar uitspraken over. Maak nu gebruik van uw recht op inspraak. Het is verboden te parkeren voor uw eigen huis. Het is verboden te parkeren in uw eigen straat. En uw bezoekers mogen niet meer in uw straat parkeren. Gijs, wat vind je van deze uitspraken? Nou, Ben, ik ben blij dat ik deze Indianenverhalen hopelijk naar het land der fabelen kan verwijzen. Ik wil het hier proberen uit te leggen en ja? recht te zetten. Ah, ja. Um, dit affiertje is ook bij mij in de bus bezorgd. En toen dacht ik, toen was mijn eerste... Ik ben altijd dan wel gebrand. Denk ik denk, verdorie. Het harde werken wat wij als raad doen... Raadswerkgroep, om het ja, zo goed mogelijk uit te leggen... Nou ja, is niet gelukt. Maar ik denk, andere kant... De mensen worden nu wel opgeattendeerd dat er nieuw parkeerbeleid komt. Want even een strap terug. 3 maart was dit eigenlijk ook onderdeel van de verkiezingen. Ja. Men heeft kunnen zeggen... ...van we willen bewonersvergunning. Dat was onderdeel van ons verkiezingsprogramma. Mm -hmm. Wij wilden één vergunning... ...in heel Zandvoort. Eén vergunning, hè? ja? Um, als ik nu, nu hier lees... ...de bezoekerspas... ...verdwijnt niet. Dat is, dat, dat is onjuist wat hier staat. Ja. De bezoekerspas blijft. Ik heb al heel veel mails... ...gekregen van bewoners. Onru Natuurlijk, als ik dit in mijn bus zou krijgen... ...en ik zou van niks weten, zou ik ook ongerust worden. Ik ben blij dat ze mij dan mailen. En ik denk ook mijn collega's. En die kan ik allemaal geruststellen. Dat dit wat hier staat, eigenlijk voor 80% niet klopt. 80%? Ja, ja, want wat? we krijgen wel Maar wat klopt, het, wat klopt er dan niet? Oké. Okay, nou, nou. ga, ga eens even... Wat ja, de, de. Wat is de huidige situatie? Hè? Je moet altijd uitgaan van de huidige situatie. Als, want er is een partij in, in Zandvoort, die is voor overal parkeermeters in het dorp. Het hele dorp. heet met, dat, uh, dat? Ja, dat heet iets met PAP. Oh. Ze ja. willen overal parkeermeters. Nou, we hebben een proef hier gehad in de Brede Rode Buurt. Mm. Nou, daar staan ook op voorspraak van de gemeenteraad toen. Helemaal vol met parkeermeters. Nou, die buurt die kost de gemeente Zandvoort 150.000 euro in het jaar. Als we dat nou over de hele Zandvoort gaan doen. Tranendal, Groene Hart, de hele, de hele meute. Dan zie ik het viagiment van Zandvoort voor. Hoezo? Omdat wij een parkeergarage ook hebben. Wij, ja. we, er komt, straks ontstaat straks een nieuwe situatie. Ja. Er komt een parkeergarage. Ja. Is die niet al vol? Die is nog niet vol. Want wat, wat, wat er wordt ook gezegd, ja, wij weren met het nieuwe systeem wat u wil. De toerist. Dat is helemaal niet waar. Wij krijgen een parkeergarage waar de toerist kan parkeren. Wij krijgen de Boulevarden. We hebben de uh, parkeerterrein De Zuid. Die 1 januari in ons eigen beheer komt. Mm -hmm. Waar we van gebruik van kunnen maken. Want weet u, hier heeft u de Hogeweg en de Admiralenbuurt. Mm -hmm. Daar hebben we pensioen zitten. Prima. Mm -hmm. Waar zetten die mensen hun auto neer? Die Voor de, de deur. Of op de hoge weg, of ze zetten hem op plekken waar ze het niet hoeven te betalen. Want een pensioen heeft prima recht op uh, een vergunning per twee kamers. Die kost die pensioenhouder 54 euro in het jaar. Dat is ongeveer, ja. omgerekend, 15 cent per dag. Dus die toerist staat op een plek voor 15 cent per dag. Ja, en toeristenbelasting er nog eens even bovenop? Ja, hallo. M maar ze betalen maar. Wat denk je, ja. Jaap, wat ja. die pensioenhouder gaat doorrekenen aan de toerist? 15 cent? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat die gewoon 5 euro bij is, in de prijs is, begrepen Dat is speculeren. Dat het gaat over die parkeerplaatsen. Dat is ondernemen, denk ik ook. Nou, ik denk, je speculeert over wat een hotel jij gaat doen. Moet je niet doen. Het gaat over die parkeerplaatsen op de Hoge Weg. De bewoners wat... van de Hoge Weg, wat ja. gaan die doen? Nou, kijk. Wat wij willen, wat het plan behelst. Want dit, is, dit zijn nog allemaal beleidsintenties die hier liggen. Okay. Wij willen, willen sturen. En je moet een sturingsmiddel hebben. We hebben straks een grote parkeergarage. En we willen duidelijk zijn. Nou, wat wil je dan doen? Je wil die toerist of op de boulevards. Willen parkeren, kunnen daar parkeren, op de parkeerterreinen... die we in Eigenbeheer hebben. Of in de... Uh, zeg maar zeggen, de rand. Ja. Je hebt dus... Uh, wijken, ja, want die zijn er nog. Bijvoorbeeld als u op de Hoge Weg woont... Ja. of in de Admiralenbuurt... en je moet naar de Brede Rode Straat... omdat je daar bijvoorbeeld naar de tandarts moet... of je moet daar bij vrienden op bezoek... dan moet je ook betalen. Nou, dat systeem... dat werd onduidelijk. Het werd... Uh, voor, zeker voor de toerist. Maar ook voor de bewoners. Want aan de ene kant heb je pap, dan heb je bel, dan heb je weer fiscaal. Nou, eenheid. Wij hebben gezegd met die beleidsintenties. Wij willen een eenheid creëren. De toerist willen we niet. We willen geen zoekverkeer. Want waar gaat die toerist? Op die gratis plekken staan. Die gaan desnoods helemaal naar Haarlemmerstraat gaan. Die hun auto parkeren. En die bewoner die aan de Haarlemmerstraat woont. Die kan dan zijn auto niet kwijt. Maar die mag hem ook niet in de Brede-Rode-straat parkeren. Want dan moet hij betalen. Ja. Nou, wat willen we dus? We willen een eenheid van vergunningen. Een Eenheid van vergunningen en de bewonersvergunning. Waar je bijvoorbeeld, als je in de Brede Rode Straat je auto kan parkeren. dan zet je, mag je hem bijvoorbeeld ook in de Oosterparkstraat parkeren. Of in de en die, Keesomstraat? Ja, nou, die, of in de Keesomstraat. Dus, dus iemand in de, dus, de Keesomstraat mag ook op de Hoge Weg staan. Mag ook op de, de, op de, op de Hoge Weg staan, maar wat je hebt dan wel de Hoge Weg is een rand. ...is een fiscaal gebied. Ik pak uh, nee, wacht even, want dat, de Westerstraat. Want daar ontstaat, ja, dat is juist het gevaar... ...daar ontstaat onduidelijkheid. Want in mensen, het staat hier ook, Hogeweg, Torbeekstraat... staat Zeestraat hebben deze flyer in een bus gehad. Ja. Die zijn dus uh, beflyerd door wie dan ook. En uh, het is alleen maar prima dat die flyer, dacht ik, later uitgedeeld was. Maar er zijn natuurlijk parkeermeters. Die blijven op die randen staan... Ja. Wat gebeurt er nou voor die. Want er staat. Die bewoners mogen dan niet meer in uw eigen. Er mag u niet meer staan. Dat, is, dat hebben wij dus niet gezegd. Want er blijft maatwerk. Want voor die bewoner. Op de Hoge Weg. Komt er op zijn vergunning. Of op de Zeestraat. Komt er te staan met de stempel. U woont in de Zeestraat. Dan mag u hem gewoon op de Zeestraat parkeren. Maar... En dat is dus. En dat is misschien ook. Uh, misschien nog de vaagheid waarin het nu is. Wij willen als CDA willen wij best een avond organiseren om het de mensen goed uit te leggen. Maar er is al een avond op 16 september van de gemeente... waarin de inspraaknota, ja. waar mensen kunnen... ...komen voor hun vragen. Want dus, ik kan me voorstellen dat er heel veel vragen zijn. Maar dat ongenuanceerde... ...we jagen de toerist weg... We, ...het is verboden om in uw eigen... ...dat is gewoon ongenuanceerd. Ja, men, men roept wel, maar niet gefundeerd. En jij vindt het eigenlijk wel goed dat die uit is... ...omdat het nu weer gaat leven in Zandvoort. Ja, het gaat leven in Zandvoort. Je hoort het ook in, uh, in, in het dorp. Uh, mijn vraag. Ja. Alle inwoners van Zandvoort krijgen de veert... Die, mo kijk, die mogen. Die kopen. Mogen. Ze zijn niet verplicht. Als ze een oprit hebben en ze, willen, ze nee, willen, als ik hem niet koop, mag ik niet in mijn eigen straat parkeren. Ja, maar als je een oprit hebt, kan je hem op je oprit zitten. Ja, dat is, uh... Ben heeft geen oprit. Nee, dan, ik... dan moet hij me in, Goed, in, in, in de, de dus woonkamer terug, zetten. Ja? <laughs> ik ga dus terug naar uh, een aantal jaren geleden. Toen stond ik in mijn eigen straat. Ja? En ik kon uh, in de hele uh, Zandvoort parkeren. Totdat men in de Schelpenbuurt begon uh, van oh, oh, wat is het druk? En nu mag ik dus weer overal parkeren. Alleen nu moet ik het gaan betalen. Ja, maar nu... Dat voelde de info van Zandvoort op het ogenblik. Ja? Dat hoor je dus ook in de straat. Maar, maar volgens... Hoe leg je dat dan uit? Maar vol... Kijk, er is een... is, dat parkeerbeleid is gekomen... omdat er bepaalde buurten... een te hoge bezettingsgraad ja, hadden. Nou, dat is dus ook in de, de Brede-Rode-straat gebeurd. gebeurd. Nou, wat er gebeurd is... is je begint met één buurt... Ja. dan heb je een overloop met de volgende buurt. Ja. En dan kan je nu het verhaal vertellen... en dat, dat speelt nu dus ook... mensen van het en Witteveld... klagen omdat mensen van het zogenaamde nee, Nieuwe Noord, ja. daar parkeren en met de trein gaan. hoe helemaal, ga je dat oplossen dan? Ben ik helemaal... Maar nou, om, kijk, want Zandvoort is te klein om te verdelen in gebieden. Het is makkelijk om je auto als toerist buiten zo'n gebied te zetten. En dan lopen het naar het strand. Tuurlijk. Dat is, daar is Zandvoort te klein voor. Dus daarom is het de bedoeling dat Zandvoort één gebied wordt. Zodat die toerist gestuurd wordt naar de parkeerterreinen en de parkeergarage. Je hebt het over toeristen en dan ben ik het... Mij eens dat ik je toeristen gestuurd moet laten parkeren. Ja. Maar ik heb het over inwoners. Ja. En dan kom ik toch weer terug op het verhaal ja. van de mensen die met de trein gaan en die parkeren in het Krombooms Witteveld. Ja. En dat, dat speel je nou gewoon in de kaart. Dat nee, soorten. niet als je daar, en daar is ook is binnen de werkgroep ook over, over nagedacht. Als je voor, dus je houdt een, zeggen, een schaduwwijkindeling. Dat je, als je dus echt in het Kromboomsveld zit, mag je hem daar uh, de 24 uur neerzetten. Kom je buiten het Kromboomsveld, dan heb je een, een parkeerlimiet van 2 tot 3 uur. Oké, okay, dus na twee uur moet je gewoon weg. Ja, nou, dat, dat zou dan een oplossing zijn. Maar die gaat dan toch weer in wijkjes, denk ik. Ja, als schaduwwijk. Hè? Okay. En ja, ik, ik, ik, ik ben blij dat ik de kans van jullie heb gekregen om het hier goed uit te leggen. Dat hoop ik. En als er vragen zijn, iedereen mag mij mailen. Ik beantwoord ze vrij. Ik ben vrij uh, actief met mailen. Ik beantwoord Grijk. Ik heb van familie, heel veel families hier in de omgeving, gelukkig... Uh, mails gekregen. En ik denk de wethouder ook. Want ja. ik denk dat de wethouder ten Nog alle tijde bereid is om het uit te leggen. En dat, ja. dat, dat geloof, ik geloof dat in ook, dit. Ja, is dat ook een voordeel dat uh, toevallig ook een wethouder is die uh, dezelfde signatuur en kleur van uh, de politieke partijen van jou draagt? Ja, daar ben ik heel blij mee. Want het was van ons een speerpunt in de verkiezingen. Wij mm. hebben ons uh, zeg maar met de werkgroep van de vorige keer. Hè, want ja. vergeet niet hoe dit de stad als oppositiepartij hebben wij een abonnement ingediend. Mm -hmm. Waarbij Waarbij we gezegd hebben, we willen betaalbare tarieven. Wij willen concurrerend zijn met de omgeving. En wij willen één systeem. Dat is gewoon door de gehele gemeenteraad zowat aangenomen. Toen is de balletje gaan rollen. Toen is er een werkgroep ontstaan. En ja, nu wordt het steeds... En dat moet nog verder uitgewerkt worden. Natuurlijk ontstaan, maar we willen ten alle tijde het maatwerk, wat er door de vorige plannen is ingebracht, inge mm. willen we behouden. Natuurlijk willen we de strandhuisjes ook een vergunning geven. Maar dat moet nog uitgewerkt. Mijn ideaal is dat hier in Hoogland een, een, een parkeerkastje hangt dat een toerist geld in kan gooien voor, laten we zeggen, 5 à 7,5 euro per dag. En dat hij gewoon zijn auto op een parkeerterrein hier in de buurt of aan de boulevard ja. kan parkeren. Dat zou het ideale zijn. Nou, dat zou ook wel ideaal zijn. Maar ik heb je uh, net horen vertellen parkeertarieven. Ja. En ik heb ook begrepen dat de parkeertarieven omhoog zijn gegaan. Of gaan. Natuurlijk. Hoe ruim je dat dan? Want als ik naar een uh, omliggende badplaats ga, ja. dan betaal ik een stuk minder. Nou, dat... dat... Dat klopt. Er zijn bepaalde gemeentes waar het. Maar er zijn ook gemeentes waar het duurder is. Welke? Uh, volgens mij is Scheveningen duurder. En volgens mij is uh, Noordwijk zit om en, en bij ons. Uh, er stond laatst een, een, een, een staartje in de in de en, Telegraaf. Uh, maar de tarieven, die hebben wij nog nooit vastgesteld. Dat hmm. gebeurt nu ook. Uh, ik denk dat we als we duidelijk zijn en als we de tarieven. Want ik ben ook niet voor, uh, voor de tarieven, te hoge tarieven. Want dan prijzen we onszelf uit de markt. Ja, en dat moet iets. Even over de tarieven. Is het zo dat als je die tarieven verlagen... Want ik heb altijd van mijn goede vader altijd geleerd... Penningmeester ooit van een woningbouwvereniging. Die zei ooit van, ja, als je het uh, verlaagt, dan treedt de wet van de grote getallen in. Dan wil iedereen spontaan wel uh, in, die, in, die, in dat apparaat wel uh, gooien. Want dat is lekker goedkoop. Ja, ik denk dat dat zeker het geval is. En ook dat we nu gaan regelen, dat we nu echt gaan regelen, dat mensen niet, als ze even vijf minuten naar de bakken moeten, voor een uur erin moeten ja, gooien. Nou ja, dat, dat zijn irritaties. Daar gaat het nou Daar op. kan ik me echt... Alles bijvoorbeeld. Want als ik op een gegeven moment. Want ik heb het wel eens meegemaakt. Dat ik ergens. gewoon maar voor een paar minuten ergens moet zijn. En ik kom daaraan. En ik kijk op die parkeermeter. Ik denk, nou hop, Min, minimaal. Kwartier, minimaal. Minimaal. Een en ja. ik denk, ja wat is, wat is dit? 1,60 euro 60 of, of iets ja. dergelijks. Ja, ik noem maar een getal. Het ja. is misschien anders. Maar uh, het, ik het, denk, is, het, het ik was denk, gewoon buitensporig. met het aantal minuten wat ik er nou voor nodig had. Met de fiets, ja. Met de fiets. Ja, ik, ja, ik denk, denk dat de fiets. Met, met, die met staat nu ergens anders, maar goed. Concurrerende tarieven. Mm -hmm. Dat wij eh, onze tarieven. Hè, als, we dat, als we dat in het geheel gaan bekijken, we nemen alle facetten die van invloed zijn op het parkeersbeleid in Zandvoort. Dat wij onze parkeertarieven helemaal niet hoeven verhogen. Eerder verlagen. Dat denk ik echt. Daar heb ik alle vertrouwen in dat. dat er was Zal... toch ooit een systeem van parkeertijd kopen? En ik weet ook dat dat ook een wethouder toevallig is uh, geweest van CDA-huizen. Meneer Hogedoren, die dat ook heeft, uh, ooit uh, gezegd heeft. Van, hè, uh, je kan parkeertijd kopen. Kijk, daar moeten we. Hè? Ah, daar, daar is nog en helemaal dus... niks. Ik heb in de krant gelezen. Uh, we gaan de toerist moet 16 euro per, per dag gaan betalen. Ik heb dat voor kennisgeving dat, Ik heb dat niet naam. Denk je dat, dat het CDA daarachter... Daar staat het CDA niet achter. Want weer, dan weer je je toerist. En dat willen wij niet. En ik heb verschillende stukken in verschillende regionale bladen gelezen. Waarin dat soort ja, onzin gezegd wordt. En dat, ben ik ben blij dat, dat ik dat nu recht kan zetten hier. Wordt het dan niet uh, tijd voor... Uh... Voor de raad of voor de Zandvoortse uh, ontwikkelaars van dit plan, om dat gewoon eens luid en duidelijk in de krant te zetten. Want we krijgen zo'n flyer in de bus, en vervolgens gons het hele dorp erover. En je zit het hier keurig te vertellen. En uh, daar hebben we natuurlijk heel veel luisteraars die het nu begrijpen. Maar er zijn nog heel veel mensen die dat niet doen. En moet de, kan je niet duidelijkheid scheppen door een, door een goede uitleg in de krant te zetten? Ja, ik, we, ik, weet, ik weet dat de wethouder een persconferentie gehouden heeft. Okay. Gisteren geloof ik. Gisteren. Uh, hij heeft daar de, de pers bij gehad. Er is een petitie aangeboden door de Oostbuurt. Hij, nou, hij, hij rent, want hij is sinds pas april bezig. Hij, rent, hij heeft hij het echt ontzettend druk met het parkeerbeleid. Het is ook niet niets. Want het, nee, nee. er zijn ook verworven rechten ontstaan. Er zijn echt verworven, ze denken van ja, ik, ik heb een belvergunning nu en ik kan recht voor mijn deur gaan parkeren. Ja, die positie, die bezettingsgraad, die zal nu wel misschien iets gaan schuiven. Maar we, we zijn nog steeds voor het maatwerk. Okay. En ik denk dat we in de toekomst hier ook geld op kunnen besparen. Denk aan handhaving. Er zijn zoveel, en daar is de wethouder ook al heel creatief mee, andere methodes om te gaan handhaven. Zodat we... ...daar ook aan die kant de kosten kunnen reduceren. Ja, ja bij, uh, bij handhaving is in zandvoort een heel groot woord. Daar hoor je ook heel veel over, maar daar kunnen we een andere keer over uh, discussiëren. Gijs, bedankt voor de uitleg. Ik hoop dat een aantal mensen het nu snapt. En anders mailen of het CDA wil best een inspraakavond ook nog eens een keer organiseren. Daar zijn we helemaal niet beroerd over om het goed uit te leggen. Maar dat, het okay. actiertje wat hier ligt, dat heb ik hopelijk een beetje de onrust weg kunnen nemen. Ik hoop het ook. Gijs, bedankt voor je komst. Dankjewel. Graag gedaan. dat was uh, George Michael met een hele lange versie, ik hoop uh, dat we straks een, uh, <laughs> een plaatje uh, die ongeveer drie minuten duurt. <laughs> ja, zo krijg je de tijd bijvoorbeeld maar dat is niet ja, helemaal de bedoeling, niet, uh, nee. eigenlijk komen we zo tijd kort. Ja, uh, we gaan uh, praten met uh, Hans Rijmers en dat heeft uh, te maken, hoe kan het ook dus anders, met jazz... En dit keer is het jazz is antwoord, want uh, het andere dat hebben we al meer gehad. Het is alweer een maand uh, geleden alweer, dus uh, druk bezig geweest om uh, de laatste puntjes op de i te zetten. Of waren ze er al op uh, gezet voor de concert in de krocht? Uh, uh, ja, goedemorgen. Ja. Voor uh, de concert in de krocht waren ze er al. Uh -huh. uh, het is al een tijd, uh, al een poosje geleden is het allemaal geboekt en gedaan. Je moet natuurlijk wel een beetje op tijd zijn, want zeker met uh, de solisten die we. Uh, Komende winterseizoen de krocht krijgen, ja, dat zijn toch allemaal uh, uh, solisten en vocalisten die veel gevraagd worden. Mm. Ja, dan moet je er op tijd bij zijn. Is zo'n veel gevraagde soliste Deborah J. Carter? Ja, ja. Ja, ja. Die, uh... Ik ben een beetje a-jazz muzikaal ja, hoor, dus Nee, Ja, uh... dat weet ik. Dat <laughs> je hoef je de... ja oh, ook ja. niet iedere keer te vertellen. Nee, dat... dus ik... Dit is goed opgeslagen. <laughs> ja. nee, oh, nee, maar dat maakt niet uit. Uh, uh, kijk, daar is ook oorspronkelijk Amerikaanse, uh, Amerika opgegroeid. Uh, huh, Hawaï gewoond, Japan gewoond. Hij heeft uh, aan het Ber Berkeley College uh, in Amerika uh, muziek gestudeerd. En is daarna naar Nederland gekomen. Is hij blijven hangen. Hij heeft fantastische opnames gemaakt met de uh, Metropolitan Orkest En de uh, Holland Big Band. En met Frits Landersberg. Uh, met uh, Scott Hamilton. Uh, uh, ja, geweldige vocalist. Mm. Die, dan, die dan een beetje zingt in de traditie van Seraphon. Uh, uh, Elephant Child en dat soort. Uh... Je zegt net, uh, misschien moet je wel een beetje opschieten met. Uh... Met binnenkomen, waarschijnlijk de plaatsen zijn uh, uh, gelimiteerd bij de krocht. Hoeveel mensen gaan daarin? Nou, er kunnen er uh, 190 in. 190? Ja. Dus er, er is nog plek zat, wil je zeggen. Ja, uh, ik hoef mijn telefoonnummer niet te roepen om nu nog te reserveren, van, anders heb je morgen geen plek. Nee, dat. Nee, nee zeker er, er, er is niet. gewoon zeker een niet. komen en gaan van ja, mensen die. Uh... Ja, zeker. Nou, kijk, we, we zaten vorig jaar op een gemiddelde over alle concerten van rond de 80, 90. Een beetje. Nou, dat is op zich. Natuurlijk, we willen graag 120, 130 man gemiddeld. Maar dat blijft ontzettend lastig. Uh, komt dat omdat ja. uh, uh, het jazzpubliek in Zandvoort een, een kleine uh, hechte groep is? Ja, er is een harde kern. Ja? En wat we wel konden merken, en daarom hebben we daar nu ook wat aan gedaan, vorig jaar waren er wat meer instrumentalisten dan vocalisten, ja. of dat nou een man of een vrouw is. Er zijn een heleboel, een heleboel liefhebbers, maar om het nou maar plat te zeggen, je houdt er niet van, toeteraas. Nee. He, ik, ik, bedoel, ik, ik zeg het maar zoals, het, zoals er ook over gepraat wordt. En daar is ook niks mis mee. He, vertel het in vredesnaam, want dan weten wij het ook. Dus hebben we nu wat meer uh, uh, vocalisten. Ja, dat spreekt wat meer aan. He, wanneer, er een, uh, wanneer we Benjamin Herman hebben of een andere uh, fantastische uh, instrumentalist. Ja, dan is dat uh, een groep die komt, die daar ontzettend van geniet. Mm -hmm. He, en, maar de muzikanten ook. He, toen ben je met helemaal een half uurtje weg was uit de krocht, s'avonds. Toen sms'de niet dat hij in tijden niet zo lekker gespeeld had, omdat hij de onverdeelde aandacht had gekregen. Zonder dat iemand, iedereen om hem heen, met uh, rinkelende glazen staat. Ja, maar dat ja, maar bedoel, het is wel zo. Ja, maar dat podium moet je dan die muzikanten geven. Het, vooral het krediet geven wat ze verdienen. Luisteren en uh, niet eromheen. Uh, ja, gewoon uh, zitten, luisteren, begouwen, klaar. Dat, dat, dat klinkt een beetje plat, maar, maar dat is letterlijk wat Ronnie Scott zei in, uh, in, uh, in Londen, in, in de Ronnie Scott's Club. Uh, die zei dat letterlijk zo. Ik zal het even tussendoor ja, je kijk, ik uh, lijst achteren. Op het moment gaan de kerkklokken van de Arata-kerk uh, tekeer, omdat de open dag begint. Juist, juist. Ja. Voor slechts 90 euro wordt u jaarlid. Ja. Krijgt u gratis toegang tot alle concerten? Ja. Heb je al veel, uh, veel vrienden van Jess? Nee. Nee. Maar we willen natuurlijk ja. graag een heleboel. Ja. Dus we proberen ook uh, daar, wat, daar wat aan te doen. Om het wat aantrekkelijker te maken. Uh, dat is ook precies de reden. En dat is een beetje een zijsprongetje. Ja. Uh, waarom, kijk. Het jazzfestival is on, in feite ondersteunend aan de concerten in de Krocht. He, dat beginnen we nu aan het negende seizoen. He, dat is al uniek. He, dat dat al zo lang duurt. He, en, en toch iedere keer weer uh, verrassende salisten. Maar we willen daar meer mensen hebben. Dus waar gaat het om dat je die jazz een beetje populairder maakt dan alleen voor dat ene selecte groepje die dat nou zo leuk vindt? Uh, ja, hoe doe je dat dan? Nou We hebben afgesloten met Hans Dulfer. Mm -hmm. Of Hans Dulfer uh, jazz, funk, uh, techno is, noem maar op allemaal, het maakt niet uit. Maar als mensen die stijl van muziek leuk vinden, en ze gaan zich daar een beetje in verdiepen, hè, van goh, dit is leuk, maar er is nog meer op deze wereld dan alleen deze muziek, dan hoop ik dat dan die weegschaal hè, niet omslaat naar... Jesto, maar ja. naar de jazz. Ja. Om, maar, om maar een groot verschil aan te geven. Ja. Ja. En dat ze dan zeggen van... Oh, maar ik kan voor 15 euro zondagmiddag... daar naar een fantastisch concert in de krocht. He? En daar komen solisten. Als je die op een groot podium wil zien... in het concertgebouw, of weet ik van wat... want daar spelen ze en daar treden ze ook op... betaal je 35 euro... plus nog eens een keer 45 euro... om te parkeren in Amsterdam. Parkeerbeleid. Nou ja, wat ik er maar mee wil zeggen, je kan hier voor een heel gering bedrag, zit je, zit je op vijf meter afstand van die solisten. Dat ga je nergens meer beleven. Of in de kroeg. Nou, als je dat leuk vindt, moet je het vooral doen. Mooi naar de kroeg gaan. Ja, maar dan moet je niet boos zijn als jij met iemand staat te praten en je kan elkaar niet verstaan omdat daar iemand staat te spelen. Ja, dat is uh, ja. precies wat je. Andere precies, beleving. Andere beleving. Ja. En inderdaad, als je voor die 90 euro een heel jaar mag komen, dan ben je één ja. keer in het concert gedaan met parkeren ben je het kwijt. Ja, ja zeker. Ja. Lid worden kan bij jou, Hans? Ja, hoor. Ja. Gewoon uh, bij de krocht, de eerste, de beste ja. keer dat je er bent. Geen enkel probleem. Ja, zeker. Hoeveel, of, hè, of, uh, mensen... of via de site, kan ja, ook. Maar hoeveel mensen, ja, maar ik geloof dat het net al gezegd werd, hè, dat, hoeveel mensen hebben jullie, uh, die jullie stieken? Oh, ja, stieken. Aan, aan uh, sponsors, vrienden. Ja, sponsors. ja ah, nee, uh, degene die dan uh, zo'n paspartoetje kopen, hè, dat ja. hopen we, dat een ja. aantal mensen dat gaan doen voor die 90 euro. Ja. Uh, ja, wie zich inmiddels uh, aangemeld hebben, weet ik niet, want dat kan ook via Erik Timmermans gegaan zijn. Dat zou kunnen, dat, ja. dat heb ik niet gehoord. Maar dat zijn geen tientallen. Nee, nee als het, uh, vorig jaar waren het er geloof ik vijf. Ja. Die, uh, ja. De jazz in Zandvoort in de Krocht wordt altijd ondersteund door het mede-organiseerd, denk ik, door Johan Clement. Uh, Johan, uh, Johan en uh, Erik, die, ja. uh, die programmeren. Hè, dus die, die hebben het hele programma gemaakt. Die maken ja. het programma voor het hele seizoen. Hè, aan, aan de solisten die komen. Uh, omdat, ze, omdat ze die solisten ook allemaal uh, goed kennen. En, en ze hebben met iedereen wel uh, een of meerdere keren opgetreden. Dus dat maakt het makkelijk om ze naar zandvoor te krijgen. Zij zijn de basis. En dan komt er een solist. Ja, Ja. Noem eens een paar uh, uh, solisten van dit soort. Nou, we hebben. Ja, het is echt ongelooflijk. Dat klinkt gek, hè? Maar we hebben. Uh, nou, uh, volgende week zondag 12 september uh, Deborah Carter. Dan hebben we 3 oktober uh, Jesse van Ruhle. Gitaar. Nou, een fantastische gitarist. Maar wat blijkt nou? Ja, dat kun je niet verzinnen. Jesse van Ruwer uh, was uh, geboekt. uur later wordt gebeld door het management van Scott Hamilton. Dat Scott Hamilton is in Europa. En die heeft gevraagd aan zijn manager van, goh, ga even naar Erik bellen, want ik wil wel weer erg graag in Zandvoort spelen. <laughs> Zo gaat het dus. Ja maar, dat ga je, ja, maar dat ga je niet voorzien hoor. Dan praat je over een... Over een, over een artiest praat je. Over, over een... Een geweldige saxofonist die zegt van, ik wil zo graag een keer met dat trio daar in die kroeg spelen. Ja, dat is jammer. Dat gaat dus niet. Want nee. Jesse van Ruller was al geboekt. En dan kun je niet zeggen tegen, tegen hem van, ja, jammer, het gaat niet jammer, door, want Scott nee, komt helemaal te komen. Nee, de, uh, die afspraak ja, heb je niet. gemaakt, klaar. Dus we denken er nog over, of misschien uh, uh, een weekje later, ja, maar... Dan zou je s middags Jesse van Ruler en bijvoorbeeld 's avonds Scott Hamilton' moeten doen. Ja, gaan we daarmee. Ik, ja. ik, ik weet het niet. Lastig, lastig. Maar goed, we hebben 7 november. Uh, Jan Menu, dat is de tenorsaxofonist. die ook op het uh, festival met Geetje Kouveld uh, heeft ja. gespeeld. Ja. Fantastische barren saxofonist. Daar komt bij John Engels drums, want die is dit jaar 75 jaar geworden. Ja. Daar maken we een heel programma omheen. He, dus er gaat al een band spelen voordat het concert begint, in de pauze en als het afgelopen is. Ja. Dus dat, daar gaan we echt, daar Feest. maken we echt een feestje van. 19 december, het kerstconcert met Ronald Douglas. Nou, daar willen we daarna nog iets doen, he, met iets in de krocht. Hoe? Dat kan ik nog niet zeggen, want daar hebben we nog niks geboekt. Dan 9 januari Tim Cliphuis, viool. Dat is heel bijzonder. Tim Cliphuis heeft geweldige opnames gemaakt met Rosenberg Trio. Dat, dat is... Echt fabuleus vioolspel. Dan 6 februari Phil Abram. Trombone. Komt niet zo gek van voor. Erg goed. 13 maart Xandra Willis. Uh, zangeres. 3 april Jacco Griekspoor. Uh, aanstormen, talenten, vibrafoon. En 1 mei sluiten we af met uh, Margriet uh, En Weer een vol seizoen. Dan uh, zit dat er weer op. En dan... Uh, zijn we alweer bezig om Met te het kijken vol, ja. of, of, we het, uh, of we het festival weer, <laughs> weer voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Ja. Dus nou, we, ja. hebben een, we hebben een geweldig seizoen en ik verheug me er ontzettend op. Ja, Heel leuk. Ik denk dat het, uh, het, het seizoen zeker goed gaat lopen, maar ik verwacht ook ja. weer een jazzfestival. Yes ja, dat, dat, uh, uh, we doen ons uiterste best. Uh, uh, yeah. Ja, ja ik, ik, je kan niet meer doen dan je best doen en hopen op, op de medewerking van bedrijven of die bereid zijn om een bijdrage te leveren. Mm. En uh, we hebben inmiddels uh, laten zien dat, we, dat het om de kwaliteit van de muziek gaat en niet om de hoeveelheid podia. Nee. Daar gaat het even gaat niet, om. Het, niet om, nee. het gaat om. het gaat om wat je biedt en dat je vooral voor elk wat wils hebt. Dat iedereen zich erin kan vinden. Nou, het was uh, okay. zeker uh, uh, bij bepaalde stukken druk. Ja. En men kwam ook echt voor de drie gedeeltes. Er ja. waren mensen die voor Gertje ja. Kauvelk kwamen. Ja. Er waren mensen die voor uh, Hans Doolk kwamen. Ja. Dus dat is wel was erg leuk om te zien. Ja, maar dat, is, ja dat is juist, nee, maar dat is juist hetgeen waar het om gaat. Want ja. dan blijkt dat je voor elk wat wils hebt. Ja. Wanneer iedereen uh, uh, de hele avond blijft staan. Voor alle drie de artiesten. Dan heb je geen variatie. Want dan heb je, dan heb je hetzelfde gedaan. Dan heb je hetzelfde. En daar gaat het niet om. Oké, okay, we weten een heleboel over Jess en er gaat weer een heleboel gebeuren. Uh, ik zou zeker mensen die Jess uh, lief hebben, adviseren om zo'n kaart te kopen voor een Ja, 90. ja De graag. website? Ja, is, uh, is aangepast, uh, staat alles op. Okay. En dan is het ook wel eens leuk om op die website eens te kijken naar de, naar de, uh, naar de historie, wie de website? er allemaal geweest zijn. Oké, jazzinzandvoort.nl, okay, jazz kijk er even op. Hans, bedankt en we spreken elkaar. En uh, tot in de krocht allemaal. Oké. Okay. Blijf als je het liefst wilt vluchten Blijf als je wordt vervloekt Blijf waar je bent gebleven Blijf bij waarnaar jij zoekt Blijf als de wind verkeerd staat Blijf als je bent bezeerd Blijf als het kant nog wal raakt Blijf tot de tijd. Ga niet weg op een goede morgen, ga niet weg op een slecht moment, ga niet weg op een zekere avond. Ga niet weg op een goede morgen, ga niet weg op een slecht moment, ga niet weg op een zekere avond. Blijf wie je bent.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 We zijn er weer na een stukje muziek, wat door Roy is uh, gekozen. Aangeschoven, Maaike Koppel. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Nog net snel hier, na ja, nog net. Snel hier naartoe gereisd om ons te komen vertellen over een uh, dienst in de protestante kerk. En het thema van morgen is terug naar toen. Ja. Hoe ver dus gaan we terug? Nou, we gaan eerst een stuk terug naar de tijd van de wurf. Dus, uh, oh. We komen ook in klederdracht. En we hebben, we hebben van de Wurf kleding mogen lenen, dus dat is echt Leuk. geweldig. En um, we gaan daarna terug naar uh, Vissers van Mensen. En dan het, het verhaal, uh, als Jezus nu voor je deur zou staan, zou je nog meegaan. Hoe staat hij voor de deur? In een, uh, in een uh, ja, dat, visserspak? Dat weten we niet natuurlijk. Dat weet dat, je nooit. Dat, dat gaan we beleven. Ja, dat gaan we beleven. Wat verwacht je ervan? Nou ja, ik verwacht een hoop enthousiasme. Het is de startsondag stevens van de protestantse kerk. Mm. En normaal gesproken hebben wij de eerste van de maand altijd een, uh, een jongere, jongere dienst, dienst. een preesdienst met uh, opwekkingsliederen. En deze keer hebben we gekozen om het toch te combineren ook met het orgel, omdat het de startzondag is. En dat dan ook voor de mensen die de gewone zondag naar de kerk gaan, er ook iets moet zijn. Dus we zingen het zandvoorts voor het volkslied en... Uh, is een stuk orgelspel en we gaan echt helemaal terug in de tijd. Dus het is een, uh, een, gemengde, een gemengde dienst voor jeugd en voor, uh, ja, voor ouderen? Ja, deze keer is het de gemengde ja. dienst. De start van het nieuwe seizoen, laat maar zo ja, zeggen. Ja, de start van het nieuwe seizoen vinden en... wij wel zo netjes. Ja, en daarna ga je elke maand weer. Uh, ja, voor elke de jeugd eerste van de maand is er altijd een jeugddienst. De eerste zondag van de, de, de, maand. Zondag van ja. de maand. En dan is er een, uh, een themadienst... En daar komt dan een gedicht in of een stuk toneel. En, uh... heb, je, heb je al thema's voor uh, dit seizoen bedacht? Ja, die staan al op de site. En we hebben ook een uh, nieuwsbrief. Maar ik wil Waar je aan kan melden. Ja, ik heb geen idee nu uit nee? mijn hoofd. Okay. Nee, ik heb niks bij me. Nou, in ieder geval gaat het een keer. Uh, 3 oktober hebben we Dierendag. Dat is een speciale kinderdienst. En uh, dan, dan gaat volgens mij dit jaar over Jozef. Met zijn grote broers. Die in de put zit, en, nou, en nog meer dat soort thema's. Maar het zijn allemaal christelijke thema's waar je wel over na moet denken. Uh, jeugd. Ja, en nadenken. Ja, uh. vooral iets om mee te geven naar huis. Je, het zijn jongerendiensten. Ja? Wat is de, de, de leeftijdscategorie die, die aanwezig is? Ja, wij, wij, wij doelen op de leeftijdscategorie 18-40, zeg maar. Dat is bij, in de kerk tegenwoordig 18, al jongeren. 40, ja. ja, 18 tot 40 zijn jongeren bij ons. Zie, zie je overigens daar al dat, uh, ook mede door dit initiatief, dat dan misschien er weer ja. misschien beweging in zou ja, kunnen komen? Ja, er zijn ook mensen die naar andere kerken zijn gegaan in, in Haarlem die weer terug zijn gekomen die ene dienst in de maand. Ja. Dus we hebben echt wel meer mensen die dat heel erg aantrekt. Is dat ook de insteek om dit te gaan doen? Juist om nou ja. een beetje die groep mensen toch weer proberen terug te halen in. Ja, is toch ook wel nodig, denk ik. Je hebt gezien aan de. Ik zeg nu misschien iets wat niet zo aardig is. Aan de gereformeerde gemeente. Mm -hmm. Die is door, doordat de mensen steeds ouder werden, op een gegeven moment moest die stoppen. Ja. En dat zie je nu uh, in alle kerken door heel Nederland gebeuren. Zit er ook een besef dan in dat, dat opzicht bij, uh, bij mensen zoals jij? Die nou, bij op... ons wel, ja. ja. Bij ons is duidelijk dat besef aanwezig dat als er nu niet iets, iets verandert, no. dat, dat ik bijvoorbeeld zelf ook niet meer naar de kerk ga. Ja, ik kan opgaan. me voorstellen dat er, dat er een bepaalde vorm van cultuurverandering uh, is. De, de, de, de wat oudere generatie deed het op die manier en hey, ja. jullie doen het dus op deze manier. Nou, het is maar net wat je zoekt. Ja. In een dienst natuurlijk. En een, een goede preek is natuurlijk altijd gewoon een goede preek. Wat ja. voor liedjes er ook omheen zitten. Dus daar ga je in principe voor naar de kerk. Ja. Maar als je daarbij... Uh een muziektak kan vinden waar, waar je jezelf heel erg in kan vinden, is dat heel prettig. Ja, zit er niet ook een, bijvoorbeeld een verbinding in bijvoorbeeld een stuk uh, dat we met wat, wat jullie nu uit aan het denken zijn om daar ook een verband te leggen met het spirituele eigenlijk? Ja, uh, het Godsdienst is ja, in godsdienst feite is een spiritueel. stuk spiritueel. Ja, absoluut. Maar we zijn wel echt, uh, we zijn allemaal gelovige mensen die daaraan meewerken. Ja. En dat Ik, proberen jullie zei, eigenlijk op, op zo'n manier? Nou, wat laagdrempelig, ja, zo? uh, zodat het... Zodat mensen het allemaal prettig vinden. Ja, ja de basiswaarden blijven natuurlijk de basiswaarden. Ja, ja. En, absoluut. Die uh, blijven precies hetzelfde. Precies, die blijven Ik voor Ik bedoel, daar verandert voor mij ook niet. <laughs> nee, maar de... voor mij is het... Voor, voor, nou ja, wij hebben dan een jongere groep met Petra Pape, en ja. Jurriaan Petter en uh, mijzelf. En wij... Uh, en ja, Jacqueline Kiers en uh, Laura Lokker. En wij zijn dan met z'n vijven elke keer die dienst aan het uitdenken. En het voordeel is, wij doen het ook op een beamer. Dus uh, de teksten worden uitgetypt en er uh, wordt een hele presentatie van gemaakt met plaatmateriaal en hmm. alles. En uh, wij doen samen met de dominee daarin gewoon een hmm. heel stuk welke teksten zouden daarbij passen? Wat zou je ja, kunnen reageert doen? Wat hij daar eigenlijk op? Ja, uh, dominee Verwijs vindt prima. Ja. Ik vind het heel erg. Leuk. Is die, is zijn die... dochter zingt ook mee in de ja. band. Is die, is die, is staat hij ook open voor dit soort, dit ja, soort dingen? Enorm. Ja, enorm. Ja, dat is heel fijn. Ja, het is natuurlijk altijd lastig, want het blijft zo dat, een, uh, dat, je een, een, uh, dat je gewoon samen een gemeente bent. En dat het niet zo moet zijn dat je als jongeren wil zeggen: Nou, wij willen dit helemaal apart en ik hoop dat er niemand meer komt van de ouderen uit de gemeente, want je bent één gemeente. Ik, ik ga ook naar de andere diensten toe. Maar het zou dus ook leuk zijn als de ouderen naar jouw dienst kwamen. Ja, de meeste, dienst, de, de meeste de meeste uh, kerkgangers komen ook naar onze dienst. En de, en de meningen zijn verdeeld. Ja. Maar dat mag, dat, mag. De, ja, ja, dat mag. Ja, natuurlijk. Ik, ik geef ook mijn mening over het rode liedboek. Ja. <laughs> Heb je uh, in jullie gemeen veel traditioneel gelovigen die zeggen van nou al dat uh, gedoe dat hoeft van mij eigenlijk niet? Er zijn, er zijn mensen die het heel ja? vervelend vinden. Ja? ja, dat vind ik ook heel lastig. Het is maar niet, uh, niet ook... mijn opzet om mensen te, uh, niet nee, met plezier naar de kerk te laten nee, gaan. Dat, dat begrijp ik. Je, je wil natuurlijk liefst voor iedereen wat, uh, wat ja, doen. Ja, uh, ja. wil je zeggen Ben nog? Nou, die, die, die, die groep is verdeeld. Uh, er waren vroeger uh, bietmissen in, uh, in de Agata -kerk bijvoorbeeld. Ze ja. zijn helemaal gestorven. En er zijn nu ook jeugddiensten voor in de plaats gekomen. Dus je hebt toch te maken met mensen die... Uh, die vooruit willen, of vooruit willen, die, uh, die, die, die bewegingen willen hebben. En mensen die traditioneel zijn, uh, met boek in de hand, zo doen we het en Klopt. zo is geschreven. Nou, daarom heb ik ook gezegd, ik, ik heb mezelf opgegeven als jeugdhouderling ja. bij de kerk. Om gewoon ook het gesprek open te houden. Zodat de je dialoog, wel het contact. Ja, ja. ja, het is wel heel erg nodig. En het is ja, het zo blijft. zonde als kerken op een gegeven moment ophouden te bestaan. Tenminste, voor mij ja. is dat heel het belangrijk dat ze wel blijven bestaan. Ja, het blijft dan eigenlijk ook een botsing tussen generaties. Als ik het dan nou ja, botsing is misschien dan. wel... Hoor. Nee, dat is wel een groot woord. Ik. Dat is in, ik denk ja, Ik wou net zeggen: het is een groot woord. Maar er zit wel een soort min van, nou, schuren misschien nou ja, zo? ik denk dat uh, iedere generatie anders is opgevoed en dus andere dingen meekrijgt. Beleeft het anders eigenlijk? Ja. En, en, en, en, om... en, en we moeten blijven zorgen dat we met elkaar de intentie hetzelfde houden. Zit het dan ook daarin, beleving, wat Ben zegt van de traditionele en. en dat zeg denk, maar de... Ik denk dat het absoluut beleving is. Voor mij voelt een, uh, een opwekkingslied als een heel fijn lied. Hmm. Want daar uh, kan ik mij in vinden. En voor iemand uh, die 30 jaar ouder is dan ik. Die voelt zich fijn bij een lied uit het rode liedboek. Ja, ja. En die zegt tegen. Maar het fijne is wel dat iedereen. Tenminste dat gevoel heb ik heel zeker bij ons in de gemeente wel. Met elkaar in gesprek blijft over. Wat is mogelijk. En uh, hoe kunnen we het kunnen. samen dat, dat eens worden. Ik, en dat is heel prettig. Dat vind ik al een heel positief uitgangspunt. In mogelijkheden denken. Ja. Ja, ja, ja ik ben, uh, het, gaat, uh, het gaat eigenlijk heel lekker. We, we hebben alleen nog heel weinig uh, publiciteit op het moment van dat het echt jongerendiensten zijn. Daar hebben we dus nu uh, dus gelijk nu even een, een bijdrage geleverd Dus geloof ik. Ik hoop uh, dat er heel veel jongeren zeggen die voorheen uh, naar de kerk gingen... En die is uh, iets, iets laagdrempeliger in willen stappen. Kom, deze, kom morgenochtend om tien uur naar de kerk en uh, beleef het eens mee. Wat mij een beetje verbaast is dat je zegt 18 tot 40. Zit, ja. zit daaronder nog een groep? Ja, daaronder zit nog een groep. Maar dat is een, uh, een, een kinder- en tienersgroep. En die bereiken wij meestal gewoon door de kinderneefdienst en door uh, aparte dingen. Zijn die, uh, oh, ja. zijn die gelijk met de diensten? Of zijn het aparte diensten, de nee, kinderneefdienst? Ja. We hebben... Iedere zondag kindernevendienst. Ja. Dus kinderen zijn altijd welkom in de kerk en die hebben een eigen dienst. En uh, we hebben eens in de drie maanden hebben we echt kinderdiensten. Okay. Dus in oktober dan over Jozef. Jozef zoekt zijn grote broers. En dan uh, in december hebben we natuurlijk weer kinderkerstfeest, kerstavond. Okay. En ja. dan in april weer ergens. Ik, ik wou bijna eigen, want ik had nog één vraag. Uh, je had vroeger de zondagsschool. Ja, dat is het principe kindernevendienst nu. Juist. Dat Alleen anders opgezet. Anders opgezet. Maar uh, da, da is, da, dat vormt dan eigenlijk zeg maar, de, de generatie die, Daar daan, uh, die eraan zit te komen om trouw aan jullie te, te komen. Ja, ja, precies. Duidelijk. Ja, ja, heel nou, Maaike, ja eigenlijk ja. ben ik gewoon heel blij dat, er, dat iemand hier, dus, uh, hier uh, dat even weer verkondigt. Net als wat uh, uitleggen. Dat vind ja. ik altijd wel het, hele, uh, het hele mooiste wat er, wat er is in, in dit soort uh, Duidelijk gelegenheid. Op. Ik hoop Dan, het. Ja, dank u wel. <laughs> dank u wel. Maaike, bedankt. Ja. En uh, we gaan gelijk door, want de tijd gaat door. Het is bijna 12 uur. Dit was Goedemorgen Zandvoort op 4 september. De gastheer was Dondegrebber, redactie Nel Kerkman. Techniek Roy Alderman. En dit alles weer vanuit Hotel Hoogland. En de presentatie Jaap Koper. Ben Zonneveld. Wij ja. wensen u een prettig weekend. En straks natuurlijk veel plezier met de andere Zierfem Zandvoort programma's. Bijvoorbeeld vanaf 2 tot 5 het programma Zandvoort op zaterdag. Dag. Dag. Dat was jij zeker Zandvoort.